Wat kan dat geweest zijn voor kwaad gerucht? Praatjes die hij rondstrooide. Bij zijn vader. Over zijn broers. Dat zal niet best zijn geweest. Ik weet het echt niet waarover het ging. Was het misschien omdat sommige broers er een heel losbandig leven op nahielden? Ik weet het niet. Wel lees ik... In een van de hoofdstukken dat Ruben op een gegeven moment met de bijvrouw van zijn vader naar bed ging. Dat is wat? Dat lees ik zomaar. Zouden die praatjes daarover gaan zijn? Maar die broers die haten hem om een andere reden omdat Jacob zijn zoon Jozef lief had en hem een pronkgewaad gewaad schonk. Een gewaad veel mooier dan het gewaad dat van zijn andere zonen. En zijn broers zagen dat, dat zijn vader hem lief had en ze haten hem. Ze haten hem hardgrondig. Hoe weet ik dat? Ik zal het u zo vertellen. Ze konden zelfs niet vriendelijk mee met hem praten, dus dat moet wat geweest zijn. En Jozef, die jongen, die vertelt een keer aan zijn broer een droom die hij gehad heeft. Over die schoven, weet u wel, die bundels. Dat die schoven zich oprichten rondom Jozef en u schoven omringde haar en bogen zich voor mijn schoof, zegt hij tegen zijn oudere broers, die ouder waren, veel ouder. En ze hadden hem nog meer om deze woorden. En had hij nog een andere droom. Van de zon, de maan en de sterren. Dat kan natuurlijk nooit. Een zon en de maan en de sterren die zich voor hem neerbogen. Dat kan natuurlijk niet, maar in die droom wel. En die zon en die, die maan, die waren zijn vader en moeder. En die sterren, die waren zijn broers. En die bogen zich voor hem neer. En wat voor een droom is dat gij gehad hebt, zullen soms ik, uw moeder en uw broeders komen en ons voor u ter aarde buigen? En zijn vader, die hield die woorden in gedachten. Maar zijn broers die hadden de pest in hem. Ze haten hem nog meer. En zijn broers die waren daar. En Jozef kwam eraan om zijn broers te zoeken. En dan kun je nagaan. Zij wilden hem vermoorden. Zij wilden hem vermoorden. Dus er moet een overleg hebben plaatsgevonden. Een complot. niet even een woordje maar echt een overleg bewust wilden ze hem doden, ze wilden hem uit de weg ruimen dan zegt Ruben op een gegeven moment laten we hem niet doodslaan nee doe dat nou niet slaat de hand niet aan hem met de bedoeling om hem later natuurlijk uit die put te halen maar Ruben vertelt dat wel maar hij was er niet bij hij was er niet bij zodra Jozef bij zijn broers gekomen was trokken ze Jozef zijn kleed uit dat prachtige kleed, hè? dat proegwaard en uh, is er ook nog een andere broer, Judah en Judah zegt wat voor voordeel is daarin gelegen als wij onze broer doden wat voor winst geeft dat en zijn bloed verbergen Kom laten we hem aan de Ismaëlieten verkopen. Dus Juda wilde hem ook redden. Er waren dus twee broers die hem wilden redden. Ruben en Juda. Maar ze wierpen Jozef in de put. En toen Ruben bij de put kwam. Zie Jozef was niet in de put. Toen namen ze, kunnen nagaan hoe? In een intens gemeen die broers waren. Ze vertelden niets hierover aan Ruben. En ze namen Jozef's kleed, slachten de geitenbok, doopte het kleed in het bloed en ze lieten het pronkgewaad aan hun vader brengen met de boodschap. Dit hebben wij gevonden. Dit is zo intens gemeen, dat, dat verwacht je niet hè? met de opening van dit hoofdstuk. Dit verwacht je helemaal niet. Die haat en nijd onder hen. Ze waren niet alleen jaloers, maar ze hadden een hartgrondige haat. En dan halen ze toch Jozef uit die put. Ze zien een stoet kabele aankomen, Ismaëlieten. En ze verkopen Jozef aan de Ismaëlieten. En Ruben keert terug naar de put en hij weet nergens van. Dus voor Ruben is hij niet meer. Hij denkt echt dat hij verscheurd is. En zijn broers die weten het allemaal. En die vertellen hem niks. Zo intens gemeen kunnen mensen zijn. Zelfs binnen een familie. En er wordt Jozef verkocht aan de Midianieten. Lezen we dan. En Jozef vindt genade in de ogen van Potifar. Ik ben eens gaan nadenken over de gevoelens binnen die familie. In de allereerste plaats de gevoelens van zijn vader. Jullie hebben mij kinderloos gemaakt, lezen we ergens in hoofdstuk 42. Jullie hebben mij kinderloos gemaakt. En dan, u kent de geschiedenis natuurlijk geschiedenis van Potifar, De geschiedenis van de vrouw van Potifar. Ja, Jozef was een, een, een knappe vent. Uh, iemand met een mooie gestalte. En ze zag wel wat in die Jozef. Die probeerde haar te verleiden. En slaap met mij, zegt ze. Slaap met mij. En je kunt je afvragen, wat is dat voor een vent? Elke gezonde jongen... Die maakt toch wel gebruik van die gelegenheid, zou je denken. En Jozef niet. Jozef vreesde God. Jozef vreesde God. En hij sliep niet met haar. Hoe kan ik dat nu doen? Dit grote kwaad en zondige voor God. Dat was de gedachte van Jozef. Je leest niets over... Verleiding. Er moet, het, het moet toch wel moeilijk geweest zijn voor hem. Maar hij vreesde God en hij weerstond die verleiding. En die gevoelens van van, ja, die zijn natuurlijk begrijpelijk. Die ontbranden, die toren van hem ontbranden. Die Jozef, hoe kon hij dat nou doen? Ja, die vrouw was ook intens gemeen. Want die vrouw die wilde hem zover brengen, die Jozef. En Jozef wilde het niet, maar hij had er schijn tegen. En Potifar luisterde naar zijn vrouw en Potifar was ziedend, woedend. Dus binnen de kortste keren belandde hij in die kerker. En de gevoelens van Farao waarover je leest. U begrijpt, ik ga natuurlijk niet de hele geschiedenis vertellen, dat zijn dertien hoofdstukken. Heel in kort, de gevoelens van Farao. Faro had ontdekt dat Jozef een bijzonder mens was in wie de geestesadem van God is. Een man in wie de adem van God is. Want hij vertelt ook een droom aan Faro. In hoofdstuk 41 lezen we erover. Over die vette koeien en die arme koeien. U kent het verhaal. Er zou een hongersnood komen na die, na die een tijd van voorspoed... En Farao is zo onder de indruk. Hij zegt nou, in u, in wie Gods geestesadem is, u zal God zeker de wijsheid geven om mijn volk te redden, wanneer die hongersnood komt. En wat zegt Farao dan op een gegeven moment? Alleen op de troon zal ik groter zijn dan jij. Alleen op de troon zal ik groter zijn dan jij. En later zegt Jozef, ja... U bent Farao. En Jozef mag de op één hoogste van het land zijn. Net onder Farao. Op de troon zal ik zitten. Jozef is eigenlijk de, de onderkoning van Egypte. Dan moet u zich voorstellen, Jozef die komt als 17-jarige jongen. En binnen de kortste tijd is hij onderkoning van Egypte, onder Farao. Hoe is het mogelijk? En Egypte was het land de machtige, het machtige land. En een paar keer lezen we ook in die hoofdstukken dat Jozef met Jozef was. De genade van God was met Jozef. Ondanks de tegenwerking die hij kreeg, ondanks de haat die hij ondervond, bleef Jozef zagmoedig en bleef hij vertrouwen op God. Ja, op een gegeven moment werd het hun moeilijk gemaakt, die broers, toen zij terugkwamen om te smeken om koren, om voedsel, bij Faro. En er gebeurde een aantal dingen, waarvan ik er één wil voorlezen. Zij deden nu al dus en zeiden tot elkaar, voorwaar? Nu boeten wij voor wat wij onze broeder aangedaan hebben. Ze waren diep getroffen. Nu boeten wij voor wat wij onze broeder hebben aangedaan. Wij zagen zijn zielsbenauwdheid. Toen hij ons om een erbarming smeekte. Maar we hoorden niet. En daarom is deze benauwdheid over ons gekomen. Moet je je voorstellen. Je ziet de zielsbenauwdheid van je, van je eigen broer. Die om hulp smeekt. En je laat hem zo in die put. En je gaat geweteloos gewoon door. Die broers. En Ruben hoorde ook bij die broers. Maar die wist er niks van dat hij verscheurd was. Wij zagen zijn zielsbenauwdheid. Maar we hoorden niet. Broers en zusters. In wat voor wereld leven wij? Hoeveel mensen zijn er niet die zielsbenauwd zijn? Door het lot wat hen treft. Hoeveel christenen zijn er niet die verdrukt worden, die vervolgd worden, die gruwelijk mishandeld worden vanwege hun geloof. En de mensen om hen heen zien de zielsbenauwdheid en het interesseert ze niets. Als ik denk aan, het is maar een van de talloze die, die mail die ik van je kreeg Wim, van dat meisje Zaira. Die Pakistaanse meisje uit een christelijk gezin. Dat is toch ongelofelijk eigenlijk. In Pakistan. Zij had wat Koran teksten. In een prullenbak gegooid. Hij had daar helemaal geen erg in. En er komt een schoonmaakster. Heb je het weer, een schoonmaakster? Die dan die prullenbak leegmaakt. En denkt: hè, verscheurde koranteksten. teksten. Oh, dat is niet pluis. Dat, dat kan niet, koranteksten. teksten dus die gaat naar de autoriteiten en dat is zij dat, die is niet pluis die is, die is in opstand gekomen tegen de Koran en het hele, hele dorp het hele stad de hele wijk van de stad is helemaal hysterisch wil haar vermoorden en natuurlijk haar broers en zusters want ze was, ze was getrouwd ze had een gezin die lopen ook gevaar Alleen omdat op grond van het feit dat er Koranteksten gevonden worden verscheurd in een prullenbak, wordt onmiddellijk de conclusie getrokken: die vrouw, die vrouw is fout. Het gebeuren verschrikkelijke dingen in de wereld, en dat zijn maar een paar voorbeelden. Er worden honderdduizenden mensen vreselijk mishandeld in Congo, in Sudan. Nou, Christenen zijn niet altijd liefertjes. Maar helaas is het zo in die landen waar ik dan nu op doel, zijn heel veel moslims die christenen enorm haten. Ja, het moet gezegd worden, het is gewoon zo. Niet, niet alle, niet alle. Ik, ken, ik ken persoonlijk in mijn eigen leven gematigde moslims. Dus ik, ik wil niet voor iedereen overeenkomst. Ja, het is gewoon zo. Er zijn streken in landen waar moslims de sharia willen invoeren. En je bent nog niet jarig hoor. Je bent nog niet jarig als je als christen daarin leeft. Het is verschrikkelijk wat hier gebeurt. En ik probeer mijn gevoelens in regie te houden. Om niet met één grote woordenstroom alle moslims aan te vallen. Maar er zijn verschrikkelijke dingen die gebeuren. Volgens mij zijn er een heleboel van die mensen volkomen geschift. Die dat uithalen. En dan die gevoelens van Juda. Even terugkeren nou. Ook zo'n bijzondere man, broer. Ja, bijzonder. Uh, ja, Want Judah wilde niet dat zijn broer zou omkomen. Wat voor gewin geeft dat als we hem opbrengen en zijn bloed verbergen? Wat voor gewin geeft dat? Hij neemt het voor hem op. Hij neemt het voor hem op. Ja. Maar de hongersnood was zwaar in het land. En toen zij uit Egypte mee koren verbruikt hadden, zeiden hun vader tot hen: Gaat ons weer een weinig voedsel kopen? Toen zeide juda tot hem: Die man heeft ons uitdrukkelijk verzekerd: Gij zult mijn aangezicht niet zien tenzij uw broeder bij u is. En hij pleit en hij pleit en hij pleit. Bij Farao. U begrijpt, ik ga niet in detail die hele geschiedenis. Maar hij pleit op een gegeven moment bij Farao. En hij. Hij zegt, ik ben borg, ik wil, ik neem het voor hem op en ik neem het voor mijn oude vader op. En hij zegt tegen Jozef, zoals gij, zo Farao. u bent de machtigste op Farao na. Dat doet mij denken aan Yeshua, heel sterk. Yeshua zal koning worden over deze wereld en hij is de allerhoogste op na. Hij is onder God. Want hij zal alle dingen na het duizendjarig rijk overdragen aan de vader. Zodat de vader is alles in allen. Dus eigenlijk is Jozef een beeld van Yeshua. En Yeshua is de onderkoning. Onder God. Hoger kun je niet worden als mens. Eigenlijk is hij de hoogste. Ja op God, nou maar wie kan tegen God op? En welke gevoelens hebben we er nog niet van gehad? De gevoelens van Jozef. Ik zal u vertellen, ik zal u het voorlezen. Want dat is een bijzondere man, Jozef. Meer bijzonder ook dan Juda. Hoewel Juda heeft vertoond ook een, een beeld van de, van de Messias. Door het op te nemen voor zijn broer. Maar Jozef, luister eens naar Jozef. Toen kon Jozef zich niet langer bedwingen. Voor allen die bij hem stonden. En hij riep, laat allen van mij weggaan. En daar stond niemand bij hem toen Jozef zich aan zijn broers bekend maakte. Daar brak hij uit in luid geween. Wat een mannen niet groot houden in luid geween. Wat een mannen. En Jozef zei tot zijn broeders. Ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? Nou, die broers, die die achteruit. Ze dachten, ze, ze wisten niet wat ze hoorden. Dat kan niet. Ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? Doch zijn broeders konden hem niet antwoorden. Nee, ik zou ook niets weten te zeggen dan. Ze hebben hem in zielsbenauwdheid gewoon laten barsten. Zoals miljoenen mensen in deze wereld andere mensen laten barsten. Zielsbenauwd of niet, interesseert ze niet. En ze deinsden van schrik voor hem terug. Toen zei Jozef tot zijn broeders, kom toch naderbij. En daarop naderde zij en hij zeide: ik ben uw broeder Jozef die gij naar Egypte verkocht hebt. Merkt u één woord van verwijt hier? Broeders en zusters, dat is Jezua. Dat is Jezua. Die al onze zonden op zich genomen heeft. Zonder verwijt. Vader vergeef het hem. Toen naderde zij en hij ik ben uw broeder Jozef die gij naar Egypte verkocht hebt, maar wees nu niet verdrietig en ziet er niet zo ontsteld uit. Een normaal mens zou gezegd hebben, ik zal jullie nou straffen. Nou krijgen jullie, ik zal jullie nou, hij liet het hen al voelen, weet u wel, toen met die, uh, dat geld wat gevonden werd in die ransel van Benjamin, ik begrijp het, al, het verhaal niet te gedetailleerd, want dan sta ik hier om twee uur op. Maar dat vindt Wim niet erg als ik dat doe, maar zo laat wil ik het niet maken. Maar kijk, dat gedrag, die houding van Jozef, dat is Jezua. Dat is Jezua. Omdat ge mij hierheen verkocht hebt, want om u in het leven te behouden, heeft God mij voor u uitgezonden. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon ge gegeven hebt, Opdat gij niet verloren gaat, maar het eeuwig leven hebben. Behouden worden. God heeft Jozef gezonden opdat het zijn broers en zijn vader behouden worden. Daar dacht Jozef aan. En Jozef dacht niet aan alle ellende die hem werden aangedaan. Ik weet niet of ik het zou opbrengen altijd, zoals hij. Ik weet het echt niet. Genesis 50 Och, vergeef toch de overtreding uw broeders en hun zonde, zeggen zijn broers tegen Jozef. Nu dan vergeef toch de overtreding der dienaars van de god uw vaders. En Jozef weende. En Jozef weende. En Jozef weende. Toen men zo tot hem sprak, geen enkel geen enkel gevoel van wraak. Wraak is eigenlijk een emotie die heel normaal is in deze wereld. En Jozef niet. De machtigste man op aarde op Farao na. Yeshua niet. De machtigste op God de Vader na. En daarom, broeders en zusters, geloof ik dat deze geschiedenis waar is. Dit springt eruit. Heel ander gedrag dan wat we in de wereld ervaren. Toen kwamen zijn broeders zelf, wierpen zich voor hem neer. De vervulling van die dromen. En zeiden, zie wij zijn u tot slaven. Ze gingen nog verder. Wij zijn u tot slaven. Maar Jozef zeide tot hen, vrees niet, want ben ik in Gods plaats? Je hebt wel kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat een goede gedacht. Ten einde te doen, zoals heden het geval is, een groot volk in het leven te behouden. En dan... Zegt Jozef, ik ga sterven. God zal zeker naar u omzien. En u uit het land voeren naar het land dat hij Abraham, Isaac en Jacob heeft onder ede heeft beloofd. Nou, je kunt deze tekst, deze woorden verkeerd verstaan. Van, oh, hij had heimwee naar... Eh, Jacob had heimwee, wilde terug naar het land. Maar we hebben al gelezen, in hoofdstuk 37... Jacob woonde in het land der vreemdelingenschap van zijn vader. Maar Jozef was ook een vreemdeling in het land waar hij naar terug verlangt. Het land dat God beloofd had aan Abraham, Isaac en Jacob. En daar verlangt hij naartoe. Laten we doordenken. Hoe kan dat? Omdat dat het land was wat God Abraham, Isaac en Jacob had beloofd. Daar wil hij naartoe, terwijl hij nog vreemdeling was in dat land. Hij had het tot onderkoning geschopt in, in Egypte. Maar zijn hart was in, bij dat land wat God beloofd had. En nu komen wij bij de kloe. Nu gaan we naar Hebreeën, hoofdstuk 11. Dan zal ik u iets voorlezen wat heel geweldig is. Het geloof van Jozef was heel groot. Jozef geloofde in de belofte van God. Door het geloof heeft Jozef, hoofdstuk 11, vers 22, aan het eind van zijn leven gewaagd van de uittocht der kinderen Israëls en voorschriften gegeven over zijn gebeente. En hij valt onder de geloofsgetuigen van hoofdstuk 11. Waarvan we lezen, het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt. Dus Jozef hoopte de dingen die hij nog niet zag. Maar die hoop was gelegen in het land. Waar hij een vreemdeling was. Hij had bezat dat land helemaal niet. Waarvan God tegen Abram ook gezegd had. Ik zal u dat hele land geven. Kijk naar het noorden, kijk naar het zuiden, naar het westen, naar het oosten. Ik zal u dat hele land geven. Dat land is nog groter dan waar Israël nu woont. Want dat land zal zich uitstrekken van Egypte tot aan de Euvraat. Broeders en zusters. Al die geloofsgetuigen Waarvan Jozef er een was, is een wolk van getuigen. Een wolk waarmee wij omringd zijn. Daarom dan laten we ook wij, nu wij zulke grote wolk van getuigen rondom ons hebben: rondom ons hebben. We hebben die grote wolk van getuigen. Al die geweldige mensen die uh, Noach, uh, Henoch, uh, Abraham. Isaac, Jacob, Jozef, ga maar door. Veel anderen worden vermeld. Het zijn de voorbeelden, die wolk van getuigen. En daarom laten wij afleggen alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat. Want de verhaal is nog niet af. Gods plan moet nog tot de verleiding komen. En die verleiding heeft zelfs Jozef niet meegemaakt. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus. Waarvan Jozef nog maar een verafscharing was, een beeld. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus. Ja, staat in mijn Bijbel. Nou, Yeshua, oké. Okay. Is dezelfde hoor. De leidsman maar een volleinder des geloofs. Want Yeshua leidt ons. Leidt ons naar het eeuwige leven. In Gods Koninkrijk. En niet alleen is hij een leidsman, nou dat zou wel geweldig zijn, maar hij is ook de volleinder des geloofs. Dus wat wij, als, wat wij niet zien, het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt, dat wordt tot een vervulling gebracht door Yeshua, die om de vreugde welke voor hem lag, hey, die om de vreugde welke voor hem lag. Jozef had niet zo'n duidelijk, zo'n duidelijk besef van die vreugde die voor hem ligt. Maar Yeshua heeft vanaf het begin geweten van die vreugde die voor hem ligt. En daarom heeft hij alles verdragen. Hij heeft om de vreugde welke voor hem lag het kruis op zich genomen. Ja, de schande niet achtende en gezeten is de rechterzijde van de troon Gods. Jezus zit aan de rechterhand van God. Zoals Jozef aan de rechterhand van Farao was. Alleen de Farao is boven u. En Jeshua is aan de rechterzijde van de troon Gods. Geweldig is dat. Dit is geen toevallige geschiedenis, broeders en zusters. Dit is Gods heilsplan. Vestig dan uw aandacht... Op hem, die zulke tegenspraak van de zondaren tegen zich heeft verdragen. We hebben het nu over Jezua, hè. Opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. En dan zegt hij ook nog, je hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden in uw worsteling tegen de zonde. Als wij het moeilijk hebben, bedenk dan, dan hebben wij nog niet ten bloede toe weerstand geboden in onze worsteling tegen de zonde. Zo ver kan het gaan, broeders en zusters. En dat heeft Joshua gedaan als beeld. En dat heeft Yeshua gedaan als het beeld van de onzichtbare God. Wij zijn bevoorrechte mensen. Wij zijn rijke mensen. Wij zijn geestelijke mensen in wie God een nieuwe schepping maakt. Laten we dat niet vergeten. Prijs de Heer voor zijn gaven. Voor zijn genadegaven. Van die ene mens, Yeshua, Jezus Christus. Amen.